Verwaarlozing. Honderdduizenden slachtoffers per jaar. In ons eigen land. Wanneer openen wij onze ogen? Surf nu naar ik zie wat jij niet ziet. .nl. Sieren.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 N nou, nog één keer dan. En dan nu. Oh. Zo. En dan nu. Extra weekend. Nou, dit is Dit kan niet. Now I'm of the 17 age Should be forgetting you in a cabaret somewhere downtown where I'm Een chanson avec un trekzak. Nee, trekzak is le vin blanc en le pin du bourgogne. Ja, trottoir. Weet ik veel. La Tour Evel est et un croissant. En voor de koers, je l'appelle Venise. Ja, los man. die zegt niks. De beladen de Jean heureux. Ja, stel dat je zegt: maak je bellen quest aan modders en bestaat van de canzone. Het zijn gewoon twee titels van Eros Ramazolti. Het klinkt alsof het fantastisch is. Of je de taal van de liefde beheerst, maar dat is niet zo. Doe je dat goed, zeggen? Ja, ja. ja. En, en, en zo krijg je ze allemaal... Uh... Om mijn vinger? Ja. <laughs> ja nou, laat ik het allemaal houden. Oké. Okay. Better get the disco, but it's better if you do in extra weekend. Ach, 7 over 9 alweer. Zeg. Zo laat alweer. De tijd vliegt. Zo zei, mogelijk, hè. Uh, de uh, time flies when you're on coke? Ja. Hoe weet jij dat dan weer? Dat heb ik laatst gelezen in een coke handboek. Het een zogenaamd kookboek. Koken met kijkers. is een soort van biografie van Whitney Houston. Nou ja, ik. We hebben nog steeds Dennis Mulder in de studio. Oh ja, verdomd! Is het niet? Heel slecht, Dennis, maar ik zeg toch ook nog klussen met kijkers. Maar zo lang, het is klussen en woon magazine. Het is jouw woon en klus magazine. Nou, dat is bijna goed. Nou, dat vind ik veel mooier klinken dan klussen met kijkers. Het klinkt chier, inderdaad. Klussen met kijkers klinkt een beetje ransreelig. Dat is meer wat men aan boek deed. klussen met Kijkers, uh, alles al Zeker met kijkers, hè? Ja, Zeker nou. met kijkers. Maar niet alleen uh, Dennis in de studio, maar nog steeds. Uh, Room 11! Ja! ja! Nou, net nog op de gang en gewoon gezellig bij ons. Even de All-Stars bekijken. Ik even onder de ja, Even de All-Stars. Oh. Ja, nee, echt mooi, hè? Echt mooi. Maar wat, kijk, het leuk is, ik heb ze ook. Nou, juist. ja, Maar ik heb vlammen. Jij hebt vlammen. Ik heb gewoon bruine, maar dat komt door de modder van vanmiddag. Ja, die ben er ook onder de vlammen. Wat heb je vandaag allemaal gedaan eigenlijk? Daar wil ik niet over hebben. Ik heb, ik heb vandaag mijnen zien ontploffen. Echt? mijnenschool school bij Nijmegen. Echte mijne. Ja, ik wist niet wat ik zag. Nee, ik ben dat, zo onder de indruk. Wees. Ik ben nog steeds. Ik krijg het weer koud als ik eraan denk. Zullen we het dan anders gewoon even niet over Laat hebben? we het, het, het, het daar even niet over hebben. Dat komt volgende week, hè? veel gezelliger, even niet over... Mooi! ...maar Moi. over andere <kwijnt> dingen. Uh, want uh, uh, voordat jullie zo weer gaan optreden... Room... Ja, 11. Sneller, die, uh, sneller die M. Room. Ja. Ja, room. Room maar 11. Room, room ja, 11. Room 11. We hebben dan 11 lang weer. Uh, room 11. Hé, wat een artiesten zijn ja, dan het al geworden, hè? Meteen allemaal van die... Eisen, ja. Ik dacht, nou, je geen gezeik met blauwe M&M's, krijg je dit. Ja, ja. hoor. Um, uh, jullie hadden wat leuks. Uh, ja. Toen was ik even met een fax over. Ja, ik ook. Ja? Ja. Oh, een fax? Ja, dat is echt... Uh, Weet je, je nog? 035-677-0776. We kregen naar de fax. Room 11 heeft room wat leuks. We hebben wat leuks. Wat hebben jullie? Nou, we hebben voor die... Hoeveel landmijnen waren het ook weer? Nou, uh, vanmiddag hoorde ik dat het er 80 miljoen zijn. In Nijmegen. Dus, uh, we, maar we corresponderen. 30 miljoen landmijnen, daar kun je niet omheen. Nou, we hebben echt okay. een fantastisch room 11 pretpakket. <grijg> een gemaakt. pretpakket met... O, met een, oh, een, zijn dat schoenen? Ja, de eerste drumstokken van, um, de eerste van drumstokken. Maarten, onze drummer. En, uh, ik ben van slag. Een leuk uh, en drummer ook. een van Arjen, Dat zijn echt de eerste drumstokken. Een hele mooie poster gezien hier. Dus twee post. CD's gezien. Um, een plek op Schoenen uit, die het. ik niet pas. Nog iemand die lijkt aan plek een die ik niet meer pas. <laughs> en, en, en natuurlijk een. En, um, Ook Penties? Nee, ja, oh. dat zat ik nog altijd, nee, maar ja, dus, dat... Het is wel een beetje je handelsmerk natuurlijk. Hè? Dat is jammer. Ja, maar, maar we wacht hebben wel even. allemaal string. Wat is het verhaal over... Wat, wat zeg je nou? Heb je een nee, string? Nee, dat is een fijn, ja. Ja. Oh, ja, was ook afgeleid. Ja. Hè? Nee, maar er zitten twee schoenen in. Wat, wat is het verhaal achter die schoenen? Nou, die heb ik gekregen bij um, de cd-presentatie. En die passen niet? Super vind ik niet. super lief, maar dat... nee, die past ik niet. Dus je hebt er nooit in geloofd? Ja, ze, ze staan wel heel leuk op de verwarming. Welke maat? Uh, 39. Oh. Je hm. nee. Nee. Nee. Nee. schoen past lekker naar. Ik, pas, ik in. pas er net niet in. Maar, nee ik ook niet. Geraat, een kopje schoenen. Nee, ik heb Eindelijk. maat K Ik krijg een roeispannen erbij, ja, dus dat ik. Welke maat heb jij Gerard? 42. Oh ja, nee, ik heb 4 of, of 46. of Oh. Ik vind niet bonke, bonk bonk. Maar uh, dit mag in de veiling. Ja. Nou, dat vind ik bijzonder sympathiek. Hartstikke leuk. De, trek, die gaan we op de, veil ja, de veiling wordt uh, maandag om 4 uur geopend in de Koen en Sander show. Oh, kijk. Dan kan er geboden worden op alle items, op de masterclasses. Dus ook op Dennis die uh, een klus bij je af kon maken. En op dit uh, room 11 e pretpakket. Sympathiek. Ik vind ja. het leuk. Ja. Ja. Okay. Hartstikke leuk. En bedankt alvast namens ja, al die lukken. slachtoffers van Handmenen. Uh, over de hele wereld. Zo mooi. Is ja, he, zo ja ik, zit er helemaal in, ik zit er helemaal in. Ja, je, je bent op de hoofd. En zometeen gaan ze nog op de gang een nummer te berden brengen. Ik blijf die zin zeggen. Ik vind hem mooi. Ja. Eh, eh, Hoe lang gaan jullie trouwens eh, je instrumenten in de steek laten nog? Voor je weer gaat zitten. Want het kan zijn dat er iets raars gaat gebeuren. Ja, als je zo ineens iemand... Eh, nou, ongeveer van het postuur van Gerard. Met het haar van Gerard, de kleren van Gerard en die lucht ja, dat haar, van Gerard. Het dat, dat haar eraf. Ja. Dan eh, zou het kunnen zijn dat het niks aan de hand is. Maar die kan dan achter je drumstel zitten. Ah, oké. Okay. Ja. En als ik echt dronken ben, dan is de contrabas. <laughs> ja. Maar dat klinkt voor geen meter. <laughs> en als er iemand met een staartje en een bril en een uh, patat lucht uh, achter de microfoon staat... Dan en zou het... zaag. En zaag. Ja, ja, je kunt natuurlijk op de zingende ja, zaag. Tuurlijk kan ik dat. Ja, wow. ik, kan, ik kan wel basgitaars spelen, maar geen contrabas. Dus dat wordt een beetje lastig. Ja. Hé, hey, wat een drama. Ja. Ja, wat een maar ja. je hebt wel de zaag bij. Ik ga je even aan de band laten horen hoe dat klinkt. Want ja, misschien oh ja, dat je graag, nog aangenomen eh, Duidelijk hey, geen contra-expertise hier. Komt-ie, hey. ja, komt-ie. Oeh. Mooi, hè? Ja, hé. Hey. Nou, tof. Ja. Nou, hier, zit een zittende ovatie. Dus zometeen nog Room E, 11 live en ook Gerard en Dennis... en ja. de zingende zaag live. Ja, dat wordt een teringzooi. Naam. Ching. Leeftijd: 15 jaar. Ik was dertien. We zaagden bomen om in het bos. Grote bomen. Die moesten dan nog in kleine stukken gezaagd worden. Dat was mijn werk. Bij het derde stuk dat ik zaagde, stapte ik in een struik en... Daar lag er een. Een grote klap en veel pijn. Nu zit ik thuis bij mijn zusjes. Ik ben 15 en ik kan niet werken. Help de 15-jarige Ching. Luister naar Serious Request en hoor wat jij kunt doen. Kijk voor details op 3fm.nl. 30 miljoen landmijnen. Daar kun je niet omheen. Eddie Zoe. Sorry. Ik vind het nog steeds zo'n mooi. Ik ook. En ik denk niet dat we de snowperson nodig hebben op kerst, want uh, het wordt een natte kerst. Ja, ik, het gaat niet meer gebeuren, denk ik. Nee, het wordt het, weer uh, extreem natte kerst. Het schiet niet op. Uh, Man, wat een natte kerst gaat worden. Ik zat eraan te denken dat we, een, een, een, uh, we hebben nog niet eens hoeven te krabben dit jaar. <lacht> nou, ik weet nou, niet meer... <lacht> Aan de voorruis. Ja, ja. Geen hart. Ik zag een sterretje. Kerst en ah, aardig negenkeers informatie. In het hele land zorgen sneeuwbuien voor kortstondige gladheid. En vooral op lokale wegen blijft sneeuw nu even liggen. Toch? 3 Radio. Hele plaatselijke sneeuwbuik. <laughs> en uh, hoppakee, komt het toch nog goed? Het is snel met twee platen overheen gered. Het ja, is allemaal gekker op het stokje. Wat zit er in Operation <laughs> ja, Laat ik me even nog een poging doen zinnige informatie. Vergeet niet, Audia's avond om 6 uur kan ook 8 uur zijn. 6 uur? Niet 8 uur? 6 uur? Niet 8 uur? 6 uur? De jaarmix van DJ Sandstorm en die duurt tot 7 uur. Ik dacht 8 uur. Nee, 6 uur. Nou. Check de gids. Voor <laughs> <laughs> meer details. <laughs> Wat zit er nou in die mix? DJ Sandstorm heeft de volgende platen in de verkeerde volgorde gezet. The Source en <laughs> Candy Station, you got the love. We're <laughs> going <laughs> deeper on the ground. Phoenix, everything is everything. The rest the first day of my life. The good man give it up. And Brian Adams, run to you. Operation DJ Sandstorm in the mix. Strak. Wow. DJ Sandstorm in de mix. Achter en volgens hoorde je de Source en Candy stating... You got the love. Jamee require deeper ground. Phoenix, everything is everything. The rest first day of my life. The good man and give it up. En Brian Adams on Run to You. Zo. Even wat anders. Gerard en Dennis. Ja. Ik zeg, het is hoog tijd. Dus ik heel veel kijken op de webcam. 3FM.nl is de webcam. Er staan wel wat Room 11 gasten aan een instrumenten te plukken. Maar... Zijn ze er al klaar voor? Nee, maar de, de zijn jullie er klaar voor? Oh, je bedoelt dat ik ga drummen en jij gaat zingen? Ik, oh, wat moeten we zingen dan? Joh, ga er naartoe even oh. zingen. Kun je Let's Dance van David Bowie maar dan op zijn Nederlands? Laten we dansen? <gay> Laten we springen. <gay> ik heb wel uh, van... Uh, uh, Griep, Griezel van Radiohead. Oké. Okay. Okay. <sniffs> ja, gaat het lukken? Ja. <anonym> Oké, okay, oh, we. moeten we wel een bassist even hebben. Ah, dat komt goed. We staan een hele grote contra. <tras> nou, nou nu, nu wordt het erg. Goed, Gerard en, en Dennis gaan nu naar de gang. Met, met zingen zaag. Met zaag, ja. Ja, met zaag, kom op zeg, zonder zaag is er ook uh, helemaal niks aan. En uh, gaan kijken of we iets van instrumenten kunnen lenen van Room 11. Nou, er zit al iemand aan de contrabas, zoals je hoort. Uh, ja, de, de, de, de, de, Gerard zal mij wel niet kunnen horen nu, maar het, uh, ik hoor vanzelf wel iets van, uh, van muziek uh, eruit komen. Dennis pakt nu de microfoon, heeft nog steeds een zingende zaag in de hand... En, oh, uh, ja, uh, doe even de deur open als je wil, Dan kunnen we ja. een beetje naar elkaar heen schreeuwen. Hoor. Dat wil hem nog wel eens uh, helpen. <coughs> ja, hij kan, hoor, wat mij betreft. Kan nu. Ja, hoor. Ik ja. kan ja. helemaal ja. Ja, niet drummen, dus dat moet lachen. wat lachen. maar wat. Ik kan ook niet zingen, dus dat wordt sowieso lachen. Ja, dat maar, er wordt even wat gestemd. Dus, ja, dat is goed. Kan ik je even een aangeven? Die zagen ook, geweldig! Oh ja, ze? Ja, nou. ja, ik heb hem. Ik herken hem nou. Oké. Ik ben gewend om zelf te spelen. Oké, okay, komt hij hoor. Ik heb wel aanzien. Zie je dat Gerard? Voor jou. Hij schokt. Komt u al Ik ben al geweest. Je kijk je in je ogen. Je bent net een engel. Je ja, uitmaakt maakt me aan het huilen. Zweeft als een veertje, een hele mooie kamer. Je wist dat ik speciaal was, maar een beetje speciaal was. Wie vindt mij een genietend? Je vindt me een rare. Verdomme, wat doe ik nog hier? Ik hoor niet thuis. Je had alles wat je wou. Jij moest controle hebben. Voor jou een heel mooi lichaam. Voor jou een mooie ziel. En ik wil dat je het door hebt. Als ik hier niet meer ben Dat ik toch wel speciaal was Een beetje speciaal was Jij speciaal was. Maar ik vertel je dit. Jij bent ook een Griesel. Ja! wachten Dennis Mulder met Sing in de zaag, Gerard op drums en een delegatie van Room Eleven. Godskeleden, jongens. Kom even binnen, kom even binnen. Hey. Nou! Ik kan niet zingen, zegt die ja. gek. Hey. Je, hebt no. het, je hebt het net even gemist, maar dan zijn ze nog een keer. Ja! want het is goed, zeg. Voor de drums? Zonder die, ja, die waren waren Sorry. drums was ik nergens, echt waar, ja. Nee, ik was onder die zang nergens, dus je hebt me gered, dank je. Zometeen nog Groom 11 Live. Ik ben helemaal met stomheid geslagen over wat er net gebeurde... hier gewoon eventjes eh, tussen twee mannen en een band in de 3FM-studio. Je bent zomaar stomheid geslagen dat je een zonnebril op moet. Echt, het is onvoorstelbaar. Goed, zeg. Ik, heb, ik, ik ben zomaar stomheid geslagen dat de hechtingen er pas volgende maand uit kunnen. Ja, dat heb je als je gaat krabben, hè. Nou. Oh. Gaan we dat weer? vooruit? vooruit, vooruit. vooruit. Maar... <laughs> uh, nee, te gek zeg, hé. Hey. Uh, ondertussen maakte de band zich ook weer klaar, uh, Room 11 om uh, zo nog een keer te gaan uh, spelen. En uh, Dennis, wat ons betreft, hoef je nog niet weg. Nee hoor, uh, we vinden uh, het veel te gezellig oh, namelijk. Nou, en voor alle duidelijkheid, jij speelt dus ook gewoon in een band. Ja. Yeah. Hoe heet die band? Nou, we heten voorheen Bowling for Leftovers en we zijn namelijk nou ongeturnd door de kaffers. De Kaffers. Ja, de Kaffers, Gesponsord door Samsonite ook. Ja, zoiets. <lacht> <lacht> hey, het fijne is ook dat als Dennis dan in zo'n band zit, mocht de drumstel in elkaar storten of een uh, gitaar in tweeën rukken, dan. Uh, hey, ja, huppakee. Dat in elkaar gezet. natuurlijk. lukt mij. Net zo makkelijk. Potje en, lijn bij en die zingende mij. zaag vind ik echt briljant. Ja, goed hè. Kun je er echt elk liedje uitkrijgen wat je wil? Of is het een uh, beetje een koppelding? Nou, ding? het ligt eraan uh, wat voor stemming die is. is? Ja. Ja, ja, hoe die is. stemt. Dit is een A-gitaar. Dus en ook een B-gitaar en een C-gitaar. En dan lukt het redelijk. Nou, we weten al hoe laat het is, hoor. Ja. <laughs> zagen, zagen wie de, wie de wagen. Ja. Over hoe laat het is gesproken. Het is dan drie over half tien. Uh, voordat Room Eleven zo weer een chanson tegenhoren gaat brengen. Te berden gaat brengen. Blijf te ja. bergen gaan brengen, ja. Uh, wil ik voorstellen dat we. Uh, ik heb geen flauw idee wat er in het prijs zit. Maar toch nog even oh, het oogopspel. Een prachtige gangen. prijzen oh. hebben we, hoor. Ik, ik kreeg net een fax dat het weer die uh, arbeidsvitamine 3-dubbel-cd is. Ja, ik hoor ook net uh, hoeveel pellets moet ik bestellen. Alsof het niks is, trouwens. Want het is wel een prijs. Hoor. Ja, dat is een, hey, een goede cd. Voor alle duidelijkheid. Hè? Um, nou, het, het principe is uh, duidelijk. We hebben twee ringtones die we door elkaar heen afspelen. En we willen heel graag weten welke twee het zijn. Ja, wist je dat je verdomd veel op leek? Nee, ik hoor echt, nou ja, als je het weet, ehm... 09091336. Wat ook kan doen is beide titels, want we willen beide antwoorden hebben. Even sms'en naar, 3333. En terwijl jij dan die antwoorden doorbelt of door sms't, gaan wij over naar de gang. Ik zal de webcam nu even overzetten. Oh ja, voor de mensen die even de webcam kijken, want ze zijn er weer helemaal klaar voor. En ze zijn er opgekleed, to me. Say. Zoals het zo mooi heet. Mooi is dat, hè. En vanaf volgende week kun je bieden op een Room 11 pretpakket. Voor in uh, de veiling Series Request. Dat was helemaal te gek. Ik vond het leuk. Ik vond het hartstikke leuk. Six Ride Russians en Pink Pussycat. Cat. je het album. Zeg ik het goed? Ja, nee. Ik, ik, ik, ik, ik, ik zie ze ja, knikken. Dus dat zit helemaal goed. Ja, ik heb het geleerd inmiddels uit mijn hoofd. En eh, eh, niet vergeten, de veiling, je leest er nu al alles over op 3fm.nl. En maandagmiddag om 4 uur gaat in de Sander Show officieel het startschort worden gelost. Oeh, dan wordt ik ook nog dit eventjes. Het ah, ligt eraan wie, uh, wie gaat vuren, of het Koel of Sander is. Ik heb uh, er net wat meer vertrouwen bij als, als Koel doet op een of andere manier. Ja, want ik heb Sander vanmiddag met landmijnen bezig gezien en ik dacht, nou... Ja, dan uh, is het toch een gevalletje. Kijk uit, er is er weer één. Mooi! zullen we iemand gaan bellen, Domien? Ja, we hebben we iemand, we hebben iemand ja, die ja, weet. Uh, ja, het, uh, we zitten midden namelijk in het ringtonespel. En dit zijn twee ringtones dwars door elkaar heen. En uh, er is iemand die het weet. Het is bijna onvoorstelbaar ja, Het lijkt mij ook sterk, maar ik ben heel nieuwsgierig. Maar ik, vind het, ik vind het elke week weer knap dat iemand hier chocola van kan maken. Want het is één grote brei van vreselijke ja, klanken. Er, er, er zijn heel veel foute antwoorden wel doorgekomen. Hoor. Oh, gelukkig. Echt heel veel. Hoi oh. Linda! Linda! Linda! We een... Een vrouw! <lacht> Hallo, Linda. Hey, hoi. Hoe gaat het, Linda? Nou, eigenlijk niet zo goed, want ik ben de hele week ziek geweest. Maar... Je bent de hele week ziek geweest? Ja, oh. Maar toen was het 7 uur, extra weekend begon en je knapte weer helemaal op. Ja, nee, precies. Dus, Wat, waar had je last van? Uh, griep gewoon, dus... Uh, nee, ja, Snotteren, niezen, kuchen. Ja, ja, precies. Gewoon je echt even helemaal vervelend. Gadverdamme, Linda. Ja, maar gelukkig, net op tijd voor de feestdagen weer helemaal uh, het... Uh, dat ja, we het, net uh, helemaal helemaal opgeknapt van dat nummertje wat ik net heb gehoord. Ik heb het nummertje al oh, gehoord, ook schoon. Ja, uh, ja nee, met en met Dennis natuurlijk. Dus ja, ja uh, goed is het. Ja, nee, hey. wat hey. dacht ik? Leuk? Hey. Tot hey. Je denkt dat hij is met hamer en Zaag, maar het echte stemman is ook helemaal niks mis mee hoor. Jammer van die drummer, maar dat geeft allemaal niet. Ja, ik vind het best leuk, Gerard. Helemaal niet. Die drummer was juist leuk. Vooral van het rustige stukje: punk Toen ik niks deed: Ja, punk punk punk Hij was een racist. Was dat een bassist? <laughs> Ik stond gewoon uit. Nou ja, ja zeg. Belachelijk. Maar Linda! Linda! Jij ja. weet welke twee fragments er dwars door elkaar heen gingen qua ringtones? Ja, volgens mij was het Dus Tumble Lake met My Love. En Pussycat Dolls met uh, I don't need a man of zoiets. We gaan even checken. Ringtone 1. Tap, tap, ta I don't need a man to make me happy. <laughs> ja! Ja! Yeah! Linda! Ja! Yeah, nice. Jij gaat er vandoor met al die prijzen, hoewel het er maar één is. Eh, uh, wat was het ook? Ik ben nou ik kwijt. Nou, ik stuur jou gewoon mijn verzamelaar. Drie fijne sireetjes voor onder de kerstboom. Ja, geweldig! En uh, er staat niet één kerstplaat op, dat uh, valt het eigenlijk Maar 60 jaar arbeidsytermine, kom naar je toe! Jij, geweldig! Ontzettend veel plezier ermee. Dank wat je ga je ermee doen eigenlijk? Ja, wat denk je? Uh, nou, ik weet niet of je een wiebel aan de tafel We zitten met je onderzetters. Ja, en gewoon draaien natuurlijk. Oh, dat is ook nog een beetje. Ja! Heb oh. plezier Linda? Kijk eens wat ik kan doen! Het loopt maar door allemaal. Hè. Nou hè. Het is namelijk alweer uh, bijna kwart voor tien. Dus zometeen de, ik zal kijken wat ik voor je kan doen, request, request. Wat dus inhoudt dat als jij een bepaalde plaat wil horen... Dat wij zullen kijken wat we voor je kunnen doen. Ja, dus uh, jij sms een plaat. En dan gaan wij kijken wat we voor je kunnen doen. Nou, daar komt in feite wel op neer. Ja hè? Ja. 3 dat is het sms-nummer. Kom maar op. Of zo. En anders scheer je weg. <lacht> Met een lampje erbij. Dat <lacht> <laughs> dan krijg je Razor Light. Ja, sorry hoor. Ellende! Ik moet weg! Well Ga er in een glazen huis. Ik moet weg. Mag ik weg? Ga maar. We hebben straks om 4 uur wel weer dan? Koffie? Ja, heerlijk. Dan hebben we zelf een espresso. <laughs> Is het zit dwars in het nummer heen, gek. He? Oh ja, sorry. All oh. my life Watching America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 CLC. Voor alle mensen die weer met een, een, een, een, een, stra een straatnieuws. Huh? Ain't Too Proud To Back. Oh, straatnieuws. Oh ja, nee, natuurlijk. Want, dan, dan doe je ook nog wat zinnigs, daadwerkelijk. Uh, ain't Too Proud To Back. Ik, ik, ik, ik, uh, ben een vaag gevoel komt er ineens over me, Gerard. Ben je naar Renny? Nou, dat niet eens zozeer. Maar meer van... Uh, jeetje, uh, de, uh, iemand, uh, of, meerdere mensen riepen het al... aan het begin van de uitzending in, uh, in de voicelift. Of, de, de wildprik. Dat het inderdaad best jammer is dat de volgende week geen extra weekend is... en ineens realiseer ik me dat ook gewoon. Ja, het is wat, hè? Het is, ook, het is voor mij ook wel een beetje een soort van therapie, weet je wel. Wat ga jij volgende week vrijdagavond tussen 7 en 10 doen? Uh, dan, is het, ja, dan is het nog gewoon een serious request. Ja, natuurlijk. ik zit opgesloten dan. Je kunt niet eens bij me. Uh, nou, moet moet nog even eventjes bij je gaan staan kijken. Dan. Zal ik je bellen? Ja, doe maar. We, weet je al wie die avond is? Dat dat ingedeeld is. Ja, dat ja, is wel ingedeeld. Dat is heel gek. De afdeling Productie haalt het er nu bij. Oké, okay, want we hebben natuurlijk elke ochtend tussen 6 en 10 gaat uh, Giel uh, presenteren. Jij van 10 yep. tot 2 en yep. dan van 2 tot 6 Sander. En Dan, uh, ja, dan, dan wordt het geshuffeld. Ja, de, de, de avond- en de nachtslot is altijd een beetje een, een, een heen en weer uh, ge ja. geschuif. Ik heb even snel gekeken en uh, ik vond dat ik er bekaait vanaf kwam. <laughs> ja, het, was, uh, het was niet wat? Nee, dat nou, kwam er goed vanaf, ik, zo zeg ik. Oh, ja, ik Op zich staat wel uh, leuk zo uh, dat je de vrijdagavond hebt. Hey, Giel zit daar. Giel. Dus uh, Giel zit vrijdagavond van zes tot tien. Ja. En wie doet dan weer van 10 tot 2? Uh, dat doet uh, Sander dan. Oké. Okay. dan doe ik de nacht van 2 tot 6. 2 tot 6. Nou ja, misschien denk ik wel naar Utrecht komen anders. Ik ga zo niet. Ja. Nou ja, leuk. Ja, raar. Dan regel ik een sapje voor je. <laughs> een hele vieze. <laughs> ja, er staat nog een oliebollenkraam naast jullie. Ga ik me daar even wat halen, joh. Ja, die schijnen heel ranzig ja, te zijn, dat, is heel dus dat erg. trekt ons er doorheen. Ja, dat is heel goed. Maar het is echt, uh, als je inderdaad denkt van, oh, wat zielig. Dan zitten ze daar zonder eten en er staat een oliebollenkraam naast. Maakt niks uit, want het is echt... Je gaat er net gewoon een sponsorkraam naast kunnen zitten. Dat is nog smakelijker. <laughs> nou, ze dus zijn weer blij met ons, dus dat, geloof ik. Ja, ik moet even ook officieel dan ook bij deze zeggen. Dennis, ja. dank je wel ja graag Je hebt het langer volgehouden dan welke gast dan ook. ja Meestal zijn ze om een uur of negen wel klaar. Nou, jongens, mag ik weer weg? Yes, weet je nog. Mag ik weg? Ja, mag ik weg, want ik heb nog een hard date. Hé, maar hoe zit het met jou, Dennis? Wanneer kunnen we je gaan zien op televisie? Aanstaande zondag, hè? Aanstaande zondag gewoon weer? zes uur, van zes tot zeven. Goeie oude tijd. of vijf. Echt heel vijf, ja. En binnenkort dan maar hier met je hele band. Ja, daar, ja... Bel me maar. Goed idee, hoor. Bel me maar. Echt te gek dat je je hebt aangeboden voor, uh, voor de ja. veiling. Nee, het is voor de goed doel, jongens. Dat is, uh, maar dan gaat de veiling wel. op een Series en kun je dus uh, een onafgemaakte cursus laten opknappen... Ja. voor een cash uh, dagje helpen. Door Dennis. Te gek, man. Dankjewel. Oké. Okay. En dan nu? Bij, uh, nog één ding. Maar niet zomaar één. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Request. Nou, ik heb een lijst met uh, chansons. Ja, Die zijn jij. binnengekomen. Ja. Zeg jij maar stop. Stop. Ja, je vinger ging er heel snel langs. Nou. Oh, goed. Ik wil nog niks zeggen, niks zeggen, niks zeggen. We gaan even iemand bellen die uh, bij dit nummer hoort. En dan gaan we kijken of, wat het is. Want ik heb echt, ik, ik zie jouw vinger ook helemaal niet in het papiertje gaan. Want het is aan de andere kant van de tafel. Dus ik zie het ook echt niet wat het is. Precies. Ik ben benieuwd. Hallo. Hallo, wie ben jij? Eh, uh, Ben Scheppers. Ben! Ben. Jij bent Schepers. Oh ben. ben, oh Ben. Ben Schepers. Ben. ben. Hallo, ja. ik ben Schepers. Hallo, Ben Schepers. Hallo. Alles goed? Ja, hoor. Wat ga jij volgende week vrijdag doen als er geen extra weekend is? Uh, serious Request House. Ja, natuurlijk. goed antwoord. Ah, heel goed. Hey, en um, wat wil je horen, Ben? Want we gaan het draaien. in de ik zou kijken wat ik voor je kan doen request. Nou, uh, Ten speed met Space Speed. Oh, goeie pot. Oh. Jij krijgt een ik zou kijken wat ik voor je kan doen. T-shirt! Wauw. En ze zijn nu met de kraag bezig, dus dat gaat goed komen. Ik denk dat het voor Pasen wel binnen is hoor. Oké. Okay. Goed, goed weekend! Yo! Dag Ben! Well, I was stranded one million miles from Earth. The safety device on my ship didn't work. Floating around half dead with no future in the vacuum of space. Getting weaker, along came a ship with a girl that was in it. She looked like a cross between Barbarella and Gidget. She said, hey, man, can I give you a ride? She opened her hatch, I went inside. The tears were rolling down my face. But Don't let me. Take the fall, you might not know it, but you're my space queen, my rocket holds one more soul, and in my search for intelligent life, nothing like you has ever crossed my eyes, she took me back to an earth that was hard, anger and greed and heartache and squalor, for protection we was holding me back. Was it fear? Maybe it was the gravity belt. That's when I learned what it was that I felt. A giant rubber band was attached to me tightly, tied to my leg by the girl that had saved me, to make sure I'd return one day. But what she didn't realize is that the rubber band stretched so far that when it snapped me back to earth, I went through the earth. augustus zijn op uw eigen fotokalender? En uw hond Mister Oktober? Combi presenteert exclusieve fotoprinting. Voor unieke kalenders, fotoalbums en agenda's met uw eigen favoriete foto's. Allemaal Combi. Eerste keuze in beeld. Ga voor het handige gratis opmaakprogramma naar Combi.nl Hoeveel oude mobieltjes liggen bij jou thuis stof te verzamelen? Lever ze in en steun 3FM Serious Request. Want jouw oude mobieltje...